ik schrok mijn me mottig meid als zei tot paar verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een te in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer aan de Zegt Zeg tegen vader Jan, ze slaan kan op beurs. Nee, zei die ouwe, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet hardmoeder, Dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij elkaar in de positie. De scheidsrechter die vloot.